NOS Nieuws van 5 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Een petitie waarin een onderzoek naar het falend rechtssysteem... in de zaak van Michael P. wordt geëist... is al 200.000 keer ondertekend. In de zaak van de dood van Anne Faber... is de veroordeelde zedendelinquent P. de enige verdachte. De petitie werd gisteren gestart. Hij is gericht aan premier Rutte, minister Blok van Justitie... en de kliniek van Altrecht, die P. behandelde. Het kabinet maakte gisteren bekend dat er een onderzoek komt... naar de psychiatrische kliniek in Den Hol, Don Dolder. De voorzitter van de Europese Commissie roept Catalonië op... om af te zien van onafhankelijkheid. Juncker vreest dat andere regio's zich anders aangemoedigd zullen voelen... om ook voor afscheiding te strijden. Hij zei in een toespraak dat het al ingewikkeld genoeg is... met 28 staten in de EU. Met 98 staten wordt het onmogelijk, zei hij. Juncker uitte zijn zorgen over de onafhankelijkheidswens bij verschillende gemeenschappen in Europa. Ook bij een deel van de Basken en de Schotten leeft de wens om een eigen staat uit te roepen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken doet aangifte tegen een Eilandsraadlid op Sint-Eustatius. Deze Clyde van Putte zei maandag dat als er Nederlandse militairen naar het eiland worden gestuurd... ze gedood en op straat verbrand zouden worden... Plasterk noemt die uitspraak volstrekt onacceptabel. Zegt dat er een draadje los zit bij Van Putten. En het is volgens de minister een oproep tot geweld. Dat is strafbaar. Henk Kamp had vandaag de laatste ministerraad. Na ruim 23 jaar vertrekt hij uit de politiek. Hij gaat met pensioen. Kamp was Kamerlid voor de VVD en vier keer minister. Voor de andere demissionaire bewindslieden van kabinet Rutte II... was het vandaag ook de laatste ministerraad... Volgende week is het herfstreces en de week daarop staat waarschijnlijk het nieuwe kabinet op het Bordes. Het weer tot slot, veel bewolking en af en toe zon. Het is 17 tot 20 graden. Morgen vooral in het zuiden meer zon en dan is het 18 tot 21 graden. Zondag veel zon en dan wordt het 20 tot regionaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is wat drukker dan normaal door de start van de herfstvakantie. Vooral in het midden en zuiden van het land. In de Randstad staan filers met 10 minuten of meer vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Burgenveen en Zoete Woude Rijndijk 20 minuten. A6 Muiden Lelystad voor Almere west een kwartier. Op de Ring van Amsterdam tussen Osdorp en Knoop het Koenplein een half uur vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum voor de Noordtunnel. Twee kilometer file door een ongeluk en zijn daar twee rijstroken dicht... A15 Rotterdam-Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht, een half uur vertraging. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Knoopend Ridderkerk, een kwartier. A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Noorderloos, 20 minuten vertraging. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Leusten, een kwartier. En op de N57 Rotterdam richting Brouwersdam voor Hellevoetsluis, 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinfo.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 is de zomer van ZFM. Met. Met nu. Zandvoort draait door. Een hele goede avond. Goedemiddag, luisteraars. Ik zeg altijd avond. Omdat ik vind dat we doorgaan naar de avond, zeg ik altijd... goedenavond. Maar dat is verkeerd. Het is Goedemiddag, luisteraars. Hier is Zandvoort Door, oftewel Hans en zijn vrienden in de middag. En wat kan u in dit gezellige programma verwachten? Om kwart over vijf de instrumentaal van de vrijdag. En dat is dan een tip van mij. Dan hebben we om half de column van Marco Termes. En om kwart voor veel de muziek van de week, uitgezocht door Ronald. over zes, het recept van de dag. En het weer voor het komend weekend om half zeven. En om kwart voor zeven een verzoekplaat. En dat is een item van onze toetje. En ik moet even zeggen: Toet. Ik ben blij dat je er weer bent. Goedemiddag. Hallo, hallo. Hallo. We maken er weer een gezellig zootje van, ja, hè? Ja, zeker weten. Kijk, dat bedoel ik. Ik heb alleen je dansje gemist. Dat vind ik wel jammer. Nou, dat gaat moeilijk, want ik heb een andere koptelefoon. Dus ik heb een touwtje. Oh, dat is je niet jezelf. Niet, uh, nee, doe maar niet. Maar nee, nee, nee, Ro nee. Maar nee. vond het prima zo. Ja, dat idee had ik al, ja. Ja, dat dacht ik al. Ja, maar zij ook weer happy. Ja, zo is dat. Vandaag Dan, mag dat. Dat mag, ja. Nou, we gaan beginnen met een lekker muziekje. Dat ook... ja, oh ja, <laughs> dat is waar. Ik heb... Heel goed dat je dat zegt. We gaan voor hem zingen grappig, zeker. Hoor. Gaan we voor hem zingen? Ja, gaan we doen. Ja, maar doe maar vindt hij niet leuk. Gaan jullie voor me zingen? Dan ga ik gewoon door. <sartat> Zo, wat een rust in deze studio zeg. Je hebt er geen idee van. Uh, kan je niet meer? Ja, doe maar. Lang zal die leeg. Hey. We zijn er hier twee bezig om uh, een uh, live uitzending voor te bereiden voor vanavond. Eentje is Maurice Mulder. En als je naar hem kijkt, hij stond aan profiel. Dan is de vraag gerechter. Hoeveel maanden heb je nog? Oh. Voordat oh. het kind komt. Ah, minder dan jouw schoondochter denk ik. Ja. Kijk, ik, ik. Ik kan nog, als ik aanvoeren. aanvoer, je op medicijnen. Maar dat kan hij niet hoor. Nee. Dat nee. Heb je dat gevraagd? Waar? Ja. Ik heb net nog gevraagd. Jo, slik je mijn designer? Jo. <laughs> ja, ze, ze hebben het druk. Nee, de andere is Jonas. Ah, Die wil ja. ik dan ook even genoemd hebben. Ze zijn ja. allebei heel hard aan het werk. Ja, dat is waar. Voor straks, ja. hè? Ja, precies. Ik weet niet precies wat ze gaan doen, maar ze gaan een live uitzending doen. Dat weet niemand. Super interessant ook. <laughs> nou, ik ga het wel vragen <laughs> straks even. <Ja. laughs> en, uh, en, en voor je het niet weet, maar uh, Zandvoort goes wild. Nou, wat je. Wild. Ja, tot 31. Met een D erachter. Met een D. Ja. Tot 31 oktober. Ja. Ter afsluiting van het zomerseizoen en vanwege uh, van de bronsheid onder de herten in de Amsterdamse Duinen wordt Zandvoort in oktober nog één keer wild. Hoor je het Ro? nog één keer wild. Tijdens ja. Zandvoort Goes Wild worden er verschillende activiteiten gehouden. En kunt u genieten van diverse wild menus. En kunt u prachtige natuur rondom Zandvoort aan Zee met eigen ogen van dichtbij ervaren. Want tijdens de burnwandelingen ziet u alleen, niet alleen de natuur. U trekt met de gids de waterleidingduinen in op zoek naar herten. Gezien de grote populatie in dit gebied, loopt u deze keer tegen het lijf. Hans, Hans, Hans, even als je het over wild hebt. Kijk naar de overkant en geniet van het decolleté. Ja. <laughs> Ga verder, sorry. Ja, nee, het was goed hoor, dit. Ja. Eens even kijken waar gaat ik ook weer. Heb straks was. ook burl Ja, ja. Nee, dat denk ik niet. <laughs> oh, wat erg dit. Oh, nee, sorry mensen. Maar nee. we houden wel van Maries. Ja, ja, dat, dat, absoluut. Hij is lief. Hij, is lief. Maar hij kan het ja. ook hebben van ons. Als klap op de vuurpijl komt u naar de Wild Drive Bioscoop. En dan kijk ik toe, want die gaat er altijd heen. Ja, op als je kweezant wordt op, op. 20. Oktober. Ja. In de Tarzanbocht. In de, tarzan, tarzan oh, de Tarzanbocht, op het circuit. Ja. Ja. ja. En het schijnt heel gezellig te zijn. Aha, dus. ja. Ja. En de website is www.zandvoortcoeswild.com. En het telefoonnummer 023 5717947. Dan gaan, nou, dan gaan wij zo meteen een instrumentaaltje doen, hè, Hans. Ja. Uh, mag ik ook weten welke dat gaat ja, worden? Ja, dat zal ik je zo vertellen. Nee, want het is tijd voor het instrumentaaltje. Oh, nou, dan ga ik even kijken. Hij even. is uh, nu heel druk ja. aan het bladeren op ja. zijn iPadje, ja. je weet je toch uit je hoofd of niet? Nee, het, het is uh, uh, de overturen uh, van uh, de rock opera Tommy. Hij gaat het even intikken. Ja, dat moet het even opgezocht worden. Ja, natuurlijk. Ja. En, en dan is het een speciale uitvoering. En het is de overture is een nummer van de Britse rockband The Who. De overture verscheen als eerste nummer op hun rock opera Tommy uit 1969, zo lang geleden. Het nummer is 5 minuten en 21 minuten, seconden lang en is in feite een overture. Is de instrumentale introductie van een dramatische instrumentale compositie. Overture werd zowel als single als EP uitgegeven in de late jaren zeventig. Het werd eveneens gecoverd door een band genaamd The Assembled Multitude. En die gaan we nu beluisteren. Oh, ik heb een van de hoe? Nee, die wil ik niet. Ik wil die, die andere. Wil, die... Die zou ik niet zo heel erg wilden. Ik wil die multitude. Laten we eens even kijken hoe je dat leest dan. Multitude. Hoe je dat schrijft. De assembly. De assembly multitude. Hij, hij is niet snel vandaag, vind ik. Nee. Het is het is ook vrijdag. Je hebt het ook het... iets wat laat doorgegeven, Hans. Ja, het is, het is uh, <laughs> vrijdag de dertiende vandaag. Dat is duidelijk. Ja, dat zal het geweest zijn. <laughs> nee, ja, ik het oh, even een ander plaatje draaien. want ja, doe maar. Duurt even te lang. Ja. En dan doen we hem zo, Hans. Ja, is heel goed. Goed. Volgende week bereiden we beter voor Ja, maar dat komt er worden af. Like house. What you said when you me cold and out of breath. felt in way too deep. Yes, I let you get the best And walked away There was nothing I could say. And when you slammed the front door shut A lot of others opened up So did my eyes So I could see That you never were the best for me I should've started running a long, long time ago, and I never thought I'd doubt you. I'm better off without you. instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Er zijn heel wat hits afgekomen van, uh, van het album van The Who. Ja. Echt heel veel. Ja, maar Tommy, dat was ook een hele, een hele goede uh, musical eigenlijk. Ja. Vond ik zelf. Ja, ja. Ik, nou, ik ook. Voor die tijd? Ja, ja. zeker. Um, je, had, je moet ze nooit live gaan uh, beluisteren, want dat is echt bagger. Is dat zo? Ja. Nou, ik dacht ach, dat ja, het ook ja, wel goed was ja, eigenlijk. Nee. Is dat nee. eigenlijk een studioopname? Dat is altijd het beste. Ja, in de studio... In uh, dit geval. Uh, ja. De, de, de, Roger Dodd, kan een heel, heel aardig zingen. Ja. Tot op zekere hoogte. Uh, en als hij live uh, gaat, dan uh, overschat hij zichzelf nog oh, wel eens. Ja. Maar weinig... ze hebben hem ook een keer live gedaan. Uh, Onstage met alle, allerlei andere artiesten erbij. Ja. En dat was aardig. Dat was best ja, ja. aardig. Ja. Ja. Nou, niet, niet goed, maar aardig. aardig. Nou ja. ja. Als het maar aardig is, toch? Ja. ja. Maar als je de, film die je de film die je niet hebt gezien, uh, een keer uh, op zoek in ja. gaat kijken, ah. uh, tot 15 oktober. En dat is, uh, dat is nog twee dagen. Dan is het de kinderboekenweek in de bibliotheek Zandvoort. Gruwelijk Eng, kinderboeken met griezels en engers staan centraal... in de kinderboekenweek op zondag 15 oktober. Onder het motto Gruwelijk Eng. En Gruwelijk Eng organiseert de bibliotheek zuid kennemerland allerlei griezelige activiteiten voor kinderen. Natuurlijk zijn papa's, mama's en opa's en oma's ook van harte welkom... Als ze het tenminste tegen kunnen, tegen dat griezelen. Alle activiteiten zijn gratis. Maar reserveer wel een kaartje voor jou en je kleinkind of je kind. Op www.bibliotheekzuidkennemeland.nl dan weet je zeker dat je mee kan doen. En gruwelijk eng is er ook een schrijfwedstrijd. Schrijfster Annemarie van Eem is begonnen met het schrijven van een gruwelijk eng verhaal. Het wordt zo spannend dat ze niet verder durft te schrijven... Kinderen van 9 tot 11 jaar zijn natuurlijk nergens bang voor en kunnen dit verhaal voor haar afmaken. Kijk op dezelfde www.bibliotheeksuitkennemerland.nm voor meer informatie over de wedstrijd en natuurlijk voor het verhaal waar Annemarie de bibbers van krijgt. Let op, lever je verhaal in voor 15 oktober. Ja, nou hoorde ik dat enkele christelijke scholen ja. um, bezwaar hadden tegen het thema. Ja. Uh, in mijn licht ben je dan niet uh, veel beter... als al het commentaar wat op de islam gegeven wordt. Maar goed, dat is dan mijn verhaal. Maar um, mijn mening... Ja. Uh, de meeste horrorfiguren... die hebben een christelijke achtergrond. Da ja? Ja, de heks is een uitvinding van, uh, van de kerk. Ja, dat klopt inderdaad. Absoluut. Ja. Uh, er werd in eerste instantie... het punthoedje bedacht door de kerk... om onderscheid te maken tussen gewone mensen... en de joden. Want de joden waren babyvreters. Oh. Oh, dus, oh. Um, ja, de, uh, ze verbieden zichzelf, dus dat is wel grappig. Ja, dat is wel knap op zich. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. <laughs> ja. hebben ze bij mij ook geprobeerd, maar ik wilde het niet. Helaas, <laughs> the right things to do ook. <laughs> Weet je nog dat ik uh, dingen af zou kondigen? Zo? En ja, af ja, dat ben, nou? ja, dat ben ik echt niet vergeten. Het nee? voornemen nee. is er. Ja, weet je wel. <laughs> ja. Nou, dit was in ieder geval uh, Fleetwood Mac, maar Die was uh, overduidelijk, denk ik. Ja. Nou, ja. Ja, Ga je eigen weg. Ja. Ja, wie niet, hè? Zoek jezelf, broeder. Ja. Vind jezelf. Ja. <laughs> ja. ja ik, um, het is tijd. Oh, oh, nou, dan ga ik naar huis nog. Ja, ja, ja, voor de kolom. <laughs> de kolom van de week van Marco Termes. Door toetkraaiers zijn. Gelukkig wij. Als uw levensfilosofie u niet gelukkig maakt... dan is zij niet de juiste. Met deze oogenschouwelijk eenvoudige conclusie... open ik deze column. Het is fijn als je weet waar je naartoe werkt in een krantenstukje. Dan kun je met het einde aanvangen. Je kunt het op deze manier ook vlot houden. Ik denk en schrijf ook voor mensen met haast... <coughs> of een talent voor geestelijke luiheid. Koppensnellers van nieuws- en chocoladeletters kunnen daarmee nu ophouden met lezen. Bezie mildheid maar als een positieve grondhouding die ik weet te waarderen. Voor de leergierige lezers onder ons gaat het letterkundig geleuter nog even door. Deze vorm van zelfspot mag u scharen onder het begrip ironie. Een mens dient zichzelf en de dingen die hij produceert niet overdreven serieus te nemen. Dit geldt voor beroepsbouwelaars zoals ik zelf maar ook voor de mensen met een echt vak, zoals tweedehands autohandelaars, politici, voetbaltrainers en kardinalen. Een noodzakelijk punt voor de diepere beschouwing. <kliek> Ironie is niet hetzelfde als cynisme. Cynici zijn asijnpissers die negativiteit verwarren met realisme. Daar kom ik er regelmatig van in ons fijne dorp tegen... Meestal zijn het verbitterende mannen die met een beetje geld in een oude sok hun zure mening ongevraagd luidkeels ventileren. Het zijn net afdansen reuwen die hun plas niet meer kunnen ophouden. Elk geduldig luisterend mens beschouwen ze als boom en tillen al grommend hun achterpoot op. Ironie is voor mij eerder het lichtvoetig residu van ervaringen dat tot levenswijsheid promoveert. Het staat losjes gesteld in verhouding tot cynisme als een scherp skalpel tot een grote sloopkogel. Er zijn meer amateurslopers dan topchirurgen. Levenswijsheid is voornamelijk gebaseerd op zelfkennis en veel levenswezenheid schept en scherpt zelfkennis. Dit is een cirkelredenering. Een prettige en nuttige, vind ik. Vandaar dat ik wist hoe ik dit stukje ging eindigen. Niet slechts nadenken. Voordenken, doordenken en voornamelijk zelfdenken. Dit vergt wel enige moed, maar dat vertrouw ik u toe. Wellicht reeds de volgende keer dat wij elkaar tegenkomen dat u zichzelf op de hak durft te nemen. Zelfreflectie, zelfkritiek en zelfspot bevorderen relativering en relativering bevordert humor. Lachen we gezellig samen. Zo draagt u niet alleen maar bij tot het geluksgevoel van mij en uw dorpsgenoten, maar ook aan uw eigen geluksgevoel. Zie de openingszin. Aldus Marco Termes. I'm Als ik, een, als ik een aquarium uh, neem, dan neem ik een blowfish. Een <laughs> wat voor vis? Een blowfish. Oh? Ja, ja, wat had je anders van hem verwacht? Ja, eigenlijk niet. Ach, dat, ja, dat is een meerval of zo. I only want to be with you. Goede grote is toevallig bekker. ook de titel van het nummer. Nou. nou schattig. Goed, Hans. <laughs> ja, nou. Jij nog wat serieus. Nou ja, serieus. <laughs> ik, ik wil even teruggrijpen uh, op uh, vorige week zaterdag. Dat is afgelopen zaterdag, niet afgelopen vorige gaan. week. Afgelopen Dan dag. ga je twee weken terug. Ja. Sorry, ja. afgelopen zaterdag. was het Korendag. 2006. Zullen we anders even opnieuw beginnen Hans? Ik wil even teruggrijpen op vorige week zaterdag. Toen was het Korendag 2017. En uh, ja, ik, ikzelf, wij mochten er gelukkig aan meedoen. Wij met z'n drieën. En uh, ja, het was weer een, een, een bijzonder leuke happening. Met een, een hoop inzet van een hoop vrijwilligers. Want dat ja. mogen we best wel eens zeggen. En uh, ja, de Koren die waren allemaal vol enthousiast. Nee? Ja, heel erg leuk. Ja, toch? En, heel uh, erg leuk. Wat ik zou horen, waren er uh, 60 aanmeldingen. En maar ja, helaas konden er maar 22 koren konden er maar zingen. Ja. En, uh, ja. en na het korendag moest natuurlijk alles weer afgebroken worden. En dat is... Uh, ja, ik was half drie thuis. Ja, het is echt al, ja. elke, elke, elk jaar weer een ja. gigantisch werk. Ik ja. bedoel... De hele voorbereiding al. Het knutselen der korendag. Ja. Uh, daar gaan we dan meestal nog wel in mee. Maar het opbouwen, ja, daar kunnen wij niet zo heel veel betekenen. Dus dat moeten we helaas aan ons neus voorbij laten gaan. Maar ook dat doen ze al twee, drie dagen van tevoren. Die ja. hele kerk ombouwen. en, en ah, Chapeau, echt petje af. ja Het begint zowelens al. Zowelens gaan ze al. Ja, ja dan gaat het ja. bouwen al beginnen. Ja, dus, ja. Het heen en weer rijden van ja. alle artikelen... In, ja, eh, ontzettend veel werk. Wat, wat op mij wel opgevallen was, eh, het avond, dat, eh, dat liedje van Boudewijn de Groot, Avond. Oh, hou op, heb ik heb ik, het geloof niet meer ik, horen. twaalf keer gehoord. <laughs> Dat is een, een hele favoriet voor nou ja, elke Het is ook een, een pracht nummer. Ja. En er zijn wel hele verrassende arrangementen langsgekomen. Maar ja. op een gegeven moment dat je ziet... Oh nee, niet nog een keer. Maar wij zitten er ja. natuurlijk de ja. hele dag. Ja, natuurlijk. Ik misschien. bedoel, mensen die komen meestal maar één of twee uurtjes hooguit even ja. kijken. En uh, ja, bijzonder blijft het. Ja. Maar op een gegeven moment had ik het wel even <laughs> gehad met de avonden. Ja. ja. ja. ja. ja. Nee hè. Nu hoef je nooit je jas meer aan te Deze bedoel je toch? Ik hou ook de van jou, Ja, je op. Oh, dit ga jij zo spijt van hebben vanavond. Wel mee. Aha. Dames en heren. Buiten de ah, dan bouwen in, in het donker. Speciaal van Mieke. En is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.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 excuus, ik ja. draai en draai. Ja. Maar wij uh, hebben hem wel uh, zat gehoord, moet ik zeggen. Ja, ja. Toch wel, hè? Dus wij gaan gewoon even verder met een. Uh, maar ja, weet je, weet je hoe dat komt? Het, het, het item was natuurlijk ook Nederlands. En dan gaan ze een Nederlands liedje zingen. Ja. Nederland. Made in Holland, en ja. Ja, precies. Het was niet Nederlands, made in Holland. Ja, doen. ja okay, maar dan gaan uh, ze toch wel een Nederlands liedje zingen. To Unlimited. The t yeah. set yeah. Shocking Blue. Nou, maar we hebben ook hele leuke nummers gezien en gehoord. Ellen Clark. Ellen Clark. Weg op mijn kussen klarte, stil te om... dromen. Oh, Hou een je andere. toch in, jongen? Hou je toch in, jongen? Ja, dat was aan. meer dan genoeg. Ik ben netjes. Gaat. We're van de week uitgezocht en gepresenteerd door Ronald Kraaijstein. Ja, daar ben ik. Daar ben jij. Wel, echt wel, ja, echt Dat Daar ben jij. Um, ik heb er vandaag eentje gekozen uit de uh, uh, film American Gigolo, waarin de hoofdrollen gespeeld worden door Richard Gere en Laura Hutton. Ja. Uh, dat is een film over een gigolo. Ja. Hoe verrassend. Die titel verraadt dat toch nou, wel een beetje. Hè? Ja, een beetje. Spoiler. Ja. Nou, oké. Okay. Um, uh, die uh, um, een vrouw van een bekende politicus is erg onder de indruk van de, uh, de gigolo. En uh, denkt naar zijn avances. Mooi hè? Ze mm. wil continu bij hem zijn. Haar man is de uh, poosie in New York. Zij woont in Los Angeles. Hoe kent zij hem dan? Nou, door zijn een gok. Het is een gigolo. Ja, oké. Okay, maar ik bedoel, dat heeft zij dus al ja. eerder geregeld. En ja, het is gewoon okay. betaald, mm -hmm. zeg maar. Ja. Maar goed, um, dat, uh, heeft hij heeft eigenlijk niet zo'n zin in. Maar af en toe gaat hij er toch op in. Geld is geld. Um, en dat verandert een beetje op het moment dat een van zijn cliënten wordt vermoord. En hij is hoofdverdachte. Uh, de moord is gepleegd terwijl hij bij uh, haar was. Haar natuurlijk. was. Hmm. Uh, alleen die wil niet getuigen. Jo. Ja. Uh, dus hij belandt in de gevangenis. Uh, en pas na aantal jaren uh, komt de dame in kwestie, Michelle komt naar voren en bekend dat hij bij haar was. Americans American Gigolo. Leuke film. Ja, Leuke film, terwijl zij zo laat over de brug komt. Hey, en ik weet, uh, wow. en ik weet uh, wie het zingt wat jij gaat doen. Dus ja. daar heb jij ja. ook herinneringen ja, ja, aan. Ja, dat dacht ik al. De, de, de, de, de, de, de, de. Call me, Blondie. Over het nummer. Uh, het, het, het, het nummer is ooit. Uh, nee, herstel. De uh, regisseur had iemand anders bedacht voor het zingen van de titel. Van de titelzong. Ja. Um, die had zoiets van: Naga, maar Porsche, maar een Vicky. En zo kwam Blondie in beeld. En uh, die heeft dit nummer in zeven minuten geschreven. Heb je uh, ze zelf uh, geschreven? Ja. ja. Knap hoor. Ja, ze kan beter schrijven dan dansen. Ja, dat is, dat is een waarheid als een koek. Maar ze kan wel goed zingen. Ja, dat wel. Er was een periode in mijn tienertijd dat ik daar dwars doorheen keek. <laughs> ja, ze mocht alles doen. Of uh, juist niet doen. Hè? Ja, ze mocht heel veel. Ja. doen. Ja. ja, dat krijg je als je interviews houdt. Hè? Hey, ja. Hebben jullie nog uh, de, de, naar de lucht gekeken vandaag? Nee. Nee? Nou, jammer. Want je had uh, de kans op een primeur te zien. Oh? Ja. In Hilversum hadden ze vandaag die primeur op het vliegveld, want daar was voor het eerst in Nederland een elektrisch vliegtuig te bezoeken: De Pipistrel Alpha Electro, een tweezitsvliegtuig dat over een paar jaar in Hilversum gebruikt gaat worden voor de vliegopleidingen. Het toestel is gebouwd in Slovenië en heeft een maximumsnelheid van 200 km per uur en er kan ongeveer anderhalf uur mee gevlogen worden voordat de accu leeg is. Dat is heel bijzonder, omdat met uh, andere elektrische vliegtuigen tot nu toe slechts 10 tot 15 minuten gevlogen kon worden. Dus uh, ja, heel speciaal vond ja, ik. Ik denk, ja. denk dat er trappers in zitten. <laughs> ja, nee. nou ja, ik vind nee. hem wel prachtig. Allemaal hoor. zo doen. Oh, dat kan ook. Ja. Je kan ook met je armen vleugels ja, ja. mee. Trapperen. Ja, ja. ja. ja. Nee, maar anderhalf uur, joh. Ja, dat is lang. ja. Met twee-persoons vliegtuig. Ja, ja, top. Ja. En dan 200 kilometer, best een aardige snap. Ja, hè? Uit. Ja. Ik vind het knap. Je ziet, de elektriciteit is toch de toekomst. Ja, dat mag je ja, hopen. Ja. Dat denk ik wel. Ja. ja. ja. ja wat, zou, wat zou het anders moeten zijn? Ja, het, ga, het gas gaat op, de olie gaat op, de benzine gaat op. Ja, de reden dat hij nu nog niet uh, daar, uh, of hier in Nederland rondvliegt... is dat die nog gecertificeerd moet worden voor de Europese Unie. Want momenteel vliegt het toestel alleen nog in Zwitserland... waar elektrisch vliegen al is toegestaan. Dus uh, hier moet het nog even een certificaat krijgen. Ja. En dan pas mag het hier ook het uh, luchtruim. Die krijgen we ook onderweg naar <laughs> de tankplaatsen. Tankplaatsen. In Elektrisch. Ja, wel. Tanken. Oh. Tuurlijk, Hans. Ja. Ja, wel. Zoeken ze de bliksem Goed. <laughs> Music maestro.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 Je zit angstig naar de klok te kijken. Ja, het is al vijf of zes, is dus groep ik even ja. van. Ja. Alsof, ja, ik let ook niet op. Morgen weer vijf zes. Ja, ja. Maar uh, we, we hebben Gisteren wel. Ook, ook. Want je had het over een primeurtje. Maar uh, uh, uh, Zandvoort heeft ook een primeurtje. Want het, op, zand vertel, vertel, vertel. het zandkasteel van het stationsplein is klaar. Hartstikke idee. Ja, heel stiekem is het beloofde zandkasteel op het stationsplein gereed gekomen. Het is de eerste blikvanger van op het totaal gerenoveerde plein. Die de treinreizigers tegenkomt als hij de trap naar boven neemt. Oh, en trap naar boven. Oh ja, het station in beneden. Nee, je kan ook naar beneden. Ja, dan ga je wel heel diep toch, of niet? Nee hoor, dan ga je gewoon naar, oh, naar de trein toe. Nee, dan ga je de andere kant op. Ja. Ja. Het zandkasteel is automatisch geschikt voor kinderen... om er met mooi weer te gaan spelen. Bezoekers die van strand komen... kunnen straks hun voeten in het water... dat nog moet komen, wassen. In, de, in ieder geval is het een mooie blikvanger geworden. Dan wordt het een kaaskasteel. Wat voor daddy? Nee, ja, maar het... de kaasmakers zijn er allemaal. Eeuw! Een kaaskasteel. Gadverdamme. Hey, dit is um, uh, dame heer. Ja. Ja. een dame hier. Ja. Een beetje te giebelen met z'n tweeën. Yeah. Ja. Het is wel een serieus programma, ja? Oh, sorry. Sinds kijk, wanneer is dat? Kijk even naar, kijk even naar het format. Ja. Um, laatste voor de reclame, nieuwsreclame. Dus uh, aan de andere kant zijn we weer terug. Toch we zo dus de meteen kunnen dat zo meteen niet weggaan. Ja.